10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. In Indonesië hebben reddingswerkers 12 lichamen gevonden bij het woensdag Russische vliegtuig. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 45 inzittenden zijn omgekomen. Bergingswerk gaat traag vanwege de steile hellingen van de vulkaan waar het toestel tegenaan vloog. Ruim 20 minuten na het opstijgen vroeg de Russische piloot woensdag toestemming om van 3 kilometer te dalen naar een hoogte van 1800 meter.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 22 bouwbedrijven kregen van de NMA in 2003 boetes vanwege het maken van prijsafspraken. De bedrijven moesten samen 100 miljoen euro betalen. Een kwart van de docenten in het hbo is wel eens onder druk gezet om studenten een positieve beoordeling te geven. 11% van de docenten heeft ook daadwerkelijk aan die druk toegegeven. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Algemene Onderwijsbond onder ruim 500 hbo-docenten.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 De politie doet een standaardonderzoek... maar zegt dat het incident in Ommen veel ernstiger had kunnen aflopen. In een loods in Rotterdam is 325 kilo heroïne gevonden. De politie kreeg een tip dat er een grote partij drugs... zou worden afgeleverd in Den Haag door een Rotterdammer van 31. Een observatieteam van de politie heeft de man urenlang gevolgd en opgepakt. Ja, we zijn eigenlijk wel de hele nacht bezig geweest. De jongens zijn 40 uur in tuin geweest om uiteindelijk het resultaat te kunnen boeken. Met dan in beslachtnamen van die, uh, al die kilo's heroïne... Ja, met een straatwaarde van ruim 10 miljoen uh, kun je wel spreken van een megaklapper. Het weer bewolkt met soms wat regen vanmiddag vanuit het noordwesten. Ook af en toe wat zon. Maxima tussen 15 graden aan zee en 20 graden in het zuidoosten. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje of een bruiloft. Overtuigend presenteren...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 KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Nederland wordt een ontwikkelingsland als het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs niet verbetert. De wereld vergaat niet op 21 december. We laten veel kansen liggen om het riool duurzaam te maken. Men denkt nog altijd van ik moet het terugverdienen in twee of drie jaar. Ja, goed, daar zijn dit soort duurzame systemen niet voor geschikt. En het ochtenduur van Cisca Dresselhuis. Het is ruim vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Als het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven nu de handen niet ineens slaan... dan glijdt Nederland in rap tempo af naar het niveau van een ontwikkelingsland. Dat stelt Ineke Desentier hamming voorzitter van de FME... en dat is de Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie. Goedemorgen, mevrouw Desentier. Goedemorgen. Nou, zeg wat een paniek. Nou ja, paniek. Je ziet dit gebeuren en oordeelt u zelf... Uh, er is een uh, tekort aan vakkrachten verwacht voor 2016 van 150.000 vakkrachten. Ja. Uh, dat betekent dat uh, voor de bedrijven dat een enorme bedreiging is in hun groei. En het werk moet wel gedaan worden. Ja. En dat betekent dus dat uh, als de producten niet hier gemaakt kunnen worden met die gouden handjes en die knappe koppen... dat bedrijven naar het buitenland gaan waar dat wel kan... En dat betekent dat onze welvaart daarmee ook verdwijnt. Ja, een gebrek aan gouden handjes en knappe koppen. Hoe komt dat? Dat komt omdat enerzijds uh, te, te weinig techniekopleidingen... Uh, instroom in de techniekopleidingen uh, op dit moment plaatsvindt. En anderzijds omdat er veel te veel opleidingen zijn... die niet relevant zijn voor de groei van Nederland. Ik noem even als voorbeeld... Uh, paardenmanagement of uh, uh, niet-westerse antropologie. Kijk, daar gaan wij dus het geld niet mee verdienen. Terwijl er in de technologie zo'n enorm tekort aan mensen is. En dan zeg ik, stop nou eens met die onzinopleidingen waarin je opleidt voor de bijstand. En zorg dat je jongeren opleidt waar ze echt een goede baan mee kunnen hebben. En waar je Nederland mee verder brengt. Het middelbaar beroepsonderwijs, het aanbod is gewoon niet goed van de opleidingen. Dat klopt. Er zijn te veel opleidingen ja. uh, waar geen uh, plooi voor is en zelfs uh, bijvoorbeeld voor kapster. Ik noem even een voorbeeld: 2000 afgestudeerden, er zijn maar 1000 banen om maar eens iets te noemen. He, nee. Dierenverzorging: duizenden afgestudeerden, maar 200 banen. Ja, dat en bovendien daar ga je als land niet mee groeien. Wij zijn een klein land. We moeten het hebben van de export. Dat betekent dat we hier producten moeten verzinnen en maken, waarin we dus beter zijn dan de rest. We maar ja, export. We moeten het vooral hebben van dienstverlening toch ook? Ja, maar je gaat het geld niet verdienen in Nederland en groeien met de ene helft van Nederland die bijvoorbeeld de andere helft van Nederland uh, adviseert. Het is een uh, denkfout van een paar jaar terug dat wij een diensteneconomie zijn. Nee, wij moeten het hebben hm. van de maakindustrie, want wij moeten producten kunnen exporteren. Ja, u zegt verkeerde opleidingen. Uh, nou ja, zeg maar een soort veredelde cursus tot paardenfluisteraar zitten zelfs tussen, moeten we helemaal niet willen. Maar de ja. opleidingen die wel uh, datgene bieden uh, voor de markt. Hoe, hoe is het niveau daarvan dan? Nou, dat is eigenlijk ook te maken. Wat je op dit moment ziet gebeuren, is dat de bedrijfscholen als paddenstoelen uit de grond schieten. En dat komt omdat het bedrijfsleven ontevreden is met de kwaliteit die van de ROC's wordt afgeleverd. En dat betekent dat de het bedrijven het heft in eigen hand nemen ja. en zelf gaan opleiden. Het is een maar... voorbeeld van een opleiding die dan niet aan dat niveau voldoet, waardoor nou, het bedrijfsleven dus zelf dit initiatief om... moet nemen. Dat gaat om technische, uh, technische opleidingen waarbij jongeren dus normaal gewoon in een bedrijf aan de slag ja. kunnen. Maar nu niet dus dat een bedrijf eerst nog een jaar nodig heeft om die jongeren bij te scholen. Ja. Hoe komt het en... dat die jongeren dan niet goed worden opgeleid tijdens zo'n technische opleiding? Ligt dat aan de docenten? Uh, ik vind dat, uh, dat komt door een aantal dingen. Ik vind dat het bedrijfsleven veel meer invloed moet hebben op de curricula. Hè. Dus dat is wat gaat een leerling leren. Ja, het leren. lesmateriaal. En ik vind ook dat uh, de docenten veel vaker ook in de bedrijven moeten zijn, stages moeten lopen, om daar hun kennis op te doen en om dat beter dus voor de klas ook uit te kunnen ja. dragen. Goed, kort samengevat, uh, de opleidingen die worden aangeboden, die zijn niet afgestemd op de markt en uh, ja. als die dat wel is, dan is de kwaliteit van die opleiding vervolgens niet goed. Dat klopt. Goedemorgen Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-raad. Goedemorgen. Ja, u hoort het. Uh, het ja, is allemaal niet zo best gesteld ja. he, met het middelbaar beroepsonderwijs. Nou. Nou, zeg dat wel zeg. Uh, uh, om het te beginnen, mevrouw uh, Dessentier zou haar gelijk ook kunnen halen door iets minder te overdrijven. Dat zou denk ik echt uh, de discussie ook helpen, want ze heeft op heel veel punten uh, heeft ze, heeft ze een begin van gelijk. Ja. Maar de, de werkelijkheid is een beetje een andere. Waar vliegt punt mevrouw Dessentier uit de bocht dan? Punt 1, punt 1, nou ja, uw stelling al. De kwaliteit van het MBO. Uh, u zou voor nog eens moeten kijken in, in de zogenaamde in Kia-agenda, de, zogenaam de, KIA de kennis-investeringsagenda... ...waar het MBO als enige sector van het onderwijs twee jaar op rij de kleur groen krijgt. Kortom, op orde. Dus dat is, dat is even in meer algemene zin. Van wie, meer algemene krijgt, zin. Van, van wie komt die kleur groen dan? Van het bedrijfsleven? Dat, dat, nou, dat, dat is een samenstel van indicatoren, internationaal gemeten, bedrijfsleven, uh, uh, inspectie van het onderwijs. Niet de MBO-raad, even voor de goede orde, dus niet de scholen zelf. En daar is het de enige sector, in tegenstelling tot HBO en WO, waar zeg maar het MBO twee keer op rij achter elkaar een groene kleur krijgt. Ja. Maar ja. Dat, neemt, dat neemt de zorgen van mevrouw Desintje niet weg. Nee, precies. Daar, heeft ze, daar heeft ze echt hier en daar wel een punt. Mm -hmm. maar waar, nogmaals, heeft ze, waar heeft ze wel een punt? Laten we daar eens mee ze beginnen. Heeft een punt, ze heeft er een punt in dat het, dat het ontzettend moeilijk is, uh, heel veel moeite kost om voldoende jongeren... Of het dan gaat om het VBO, want daar begint het al. Ja. Uh, of het gaat om het MBO, of het gaat om het HBO of het WO. Voldoende jongeren te enthousiasmeren voor een vakopleiding in de techniek. Of een uh, academische ja. studie in de techniek. Dat is uh, een hardnekkig vraagstuk. We zijn niet uh, te porren uh, voor techniek. We zijn te weinig jongeren, ja. meisjes vooral, allochtonen ook, zijn te porren voor techniek. Daar worden veel inspanningen op gepleegd. Daar moeten de scholen misschien, waar het gaat over zeg maar, goede studieadvisering... Misschien nog wat meer aan doen, daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Ja, en dit gaat over de instroom, uh, maar hoe zit het met het niveau van de opleidingen? Want daar heeft mevrouw Desentier ook ja, nogal wat ja, kritiek nou, op. Ja, hier komt echt de afdeling Larikoek. Fijn oh. dat ik het zeg. Kijk, het bedrijfsleven heeft heel grote invloed op het watten van ons onderwijs. He, dus het maken van een zogenaamd kwalificatiedossier, yeah. waarin staat wat iemand moet kennen die van het mbo komt. Dat wordt gemaakt in hoge mate door het bedrijfsleven. Mm -hmm. uh, dat doen we met het onderwijs samen, maar de grootste invloed hierop... ...van het bedrijfsleven. Oh. Dus als dat niet goed genoeg is, dan moet mevrouw Desintier zijn bij de kenniscentra, bedrijfsleven, onderwijs, want daar heeft het bedrijfsleven een grote stem in. Ja, mevrouw Desintier? We zijn momenteel ja. bezig met overigens het aanpassen van die kwalificatiedossiers, doen oh. we samen dat met het bedrijfsleven. Het uh, nou ja, die moet, kijk, de, de, de tijden veranderen. Uh, onderwijs verandert, ja. de vraag van de arbeidsmarkt verandert, en dus moeten we meer werk maken van zeg maar toekomstgericht, arbeidsmarktgericht onderwijs. Ja, ja, mevrouw Van Zijl, ik wil even naar mevrouw uh, nou, ik doe elkaar, mevrouw ja. Desentier uh, u hoort meneer Van Zijl uh, dat bedrijfsleven is wel degelijk betrokken bij die opleidingen. Ja, nou ik weet niet hoe hoog precies de ivoren toren is van de MBO raad, maar ik ben één, twee dagen per week ben ik dus in het land en ik bezoek bedrijven en ik kan de heer Van Zijl zeggen, ik heb mijn jas nog niet uit of de bedrijven beginnen te mopperen over de slechte kwaliteit hmm. in het onderwijs. Ja. En dat zit hem er vooral in dat er bijvoorbeeld ook technieklokalen zijn, waar met apparatuur ...gewerkt wordt waar hun opa het nog op heeft geleerd. Ja. En uh, dat is ook een groot probleem. En dat betekent ook dat uh, de bedrijven... ...als de jongeren krijgen van die verouderde machines... ...dat die gelijk moeten uh, gaan bijscholen. Oh. En, uh, en ja, daar, daarvan zeg ik ook... ...daar moeten de ROC's ook een moderniseringsslag maken. Want ik denk ook aan allerlei praktische kanten. Want waarom zijn bijvoorbeeld die ROC's... ...niet 52 weken per jaar open? Er zijn prachtige leerparken met machinerieën... ...en noem het maar op. En die staan 11 weken per jaar. ...jaar te verstoffen vanwege de vakanties. Ja, meneer Van Zijl. Ja, het, onder het onderwijs kent vakanties. Volgens mij zijn er in toenemende mate ook scholen... ...die proberen ook langer open te zijn dan die... Uh, ...de weken waar mevrouw D.J. het over heeft. Daar valt best wel wat te verdienen, denk ik... ...in het onderwijs, waar het gaat over moderne apparatuur. Is het ook zeker zo... ...dat uh, uh, scholen meer dan ze nu doen... ...en daar uh, wordt wel overigens nu werk van gemaakt... ...zouden kunnen samenwerken... ...om stik en span uh, techniek-outillage... Uh, ...in de lucht te kunnen houden... Eerlijk gezegd, het bedrijfsleven kan daar ook wat meer aan doen. Anders, uh, aan, aan de andere kant bedrijven doen het mm. ook vaak met ROC's. He, mevrouw D.J. sprak over bedrijfsscholen. Uh, ik weet van heel veel initiatieven tussen bedrijven en scholen... die samen techniekopleidingen nu inrichten. Lijkt mij een fantastische ontwikkeling. Dus ik, vind, ik voel me niet zo thuis bij nee. het verwijzen naar elkaar... waar het in tekort geschoten wordt. Nee, oké. Okay, okay. Laten we daar eens mee ophouden. Nee, nee. Ik ga nu even punt, ingrijpen. Punt, laten, we even ophouden. Nee, laten we inderdaad even ophouden met het verwijzen naar elkaar. Wat ja. moet er nou gebeuren? Mevrouw Desentier, daar begin ik even mee tot slot. Ja, nou, ik vind in de eerste plaats dat uh, uh, het onderwijs en het bedrijfsleven hand in één moet slaan. Want we hebben elkaar gewoon keihard nodig. Um, ik stel vast dat er uh, toch uh, enorm veel weerstand is aan de zijde van uh, het mbo. Om bijvoorbeeld docenten uit het bedrijfsleven voor de klas te hebben. Um, en om meer invloed te hebben ja. op de opleidingen. En ik heb ook nog een uh, hele um, ja, sterke anekdote, maar tevens ook vervelend. Dat een bedrijf zegt, nou wij willen graag onze machine bij u zelfs in de school plaatsen. Dan hebben wij tenminste straks de leerlingen ja. he, die op de nieuwste technologie die weet dat ik kunnen ik werk. werken. Ja. En dat wordt dan geweigerd. Ja. En uh, ja, dat soort dingen. Kijk, als je dat soort weerstand ontdekt, dan zeg ik dat moeten we onmiddellijk wegnemen. En laten wij verstandig zijn en de handen ineens nemen. Ja, gaan. ik weet niet of u op deze manier de weerstand bij meneer Van, Zijlweg, uh, werkt? Nee, meneer van Zijl wegwerkt. Nee, anekdotes hebben de neiging niet waar te zijn. Maar ik ben zeer in om vanaf het designeer om welke school of welk bedrijf het gaat. Dan ga ik daar persoonlijk achteraan. Okay. Dus dat, dat kunnen we wisselen zometeen na de uitzending. Uh, wat er moet gebeuren is nog meer docenten uit het bedrijfsleven voor de klas. Ik ben daar een groot voorstander nou, van. Daar we vinden we elkaar. Okay. Daar vinden we elkaar. Daar zijn overigens ook vaak wettelijke obstakels om het een beetje soepel te laten verlopen. Daar mm -hmm. moeten we elkaar denk ik de hand geven richting de politiek. Om het makkelijker te maken. Jonge mensen goed voorlichten op wat, hoe kansrijk ze zijn. Als ze kiezen voor techniek, daar valt nog zeker wat te verdienen. Bedrijfsleven kan daar zelf ook heel veel aan doen ja. uh, om, het, om het vak aantrekkelijk te maken. Volgens mij. Uh, gebeurt dat ook niet altijd helemaal voldoende. Kortom, er is nog een wereld te winnen, maar het zou mij toch een liefding waard zijn... als het niet gebeurt op de toonhoogte van daar maken ze er niks van of nee. daar maken ze er niks van. Oké, okay, nou, dan gaan jullie gewoon even met elkaar bellen zo meteen en dat even, gaan we zeker even, even, doen. even praten. Dank u wel. Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-raad en Ineke desentje Hamming. Voorzitter van de FME en dat is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.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 Ja, want de inhoud van riolen is niet alleen maar smerig. Door de warmte zit het ook boordevol groene energie. Maar die wordt vooral in het buitenland en niet in Nederland opgevangen. Het laatste deel van de serie Riooljournalistiek gemaakt door Niels de Jager. In een rioolbuizenfabriek in Alfen gaan hier de reusachtige betonnen kolossen. Het zijn een meter of drie lang. Ongeveer een meter doorsnee via allemaal grote robotarmen... Over de lopende band. En dat gaat met behoorlijk wat geweld. We zijn even naar buiten gelopen waar ook zo'n gigantische rioolbuis staat. Als deze straks onder de grond ligt, dan, ja, wat mij betreft, stroomt hier alleen maar viezigheid doorheen. Uh, ja, onze ontlasting, ons vies douchewater. U kijkt er anders tegenaan? Ja, met z'n allen gooien we heel veel warmte weg. En die warmte kunnen we op deze manier met de wisselaar weer uit het rioolwater halen. Dat zegt uh, Sigurd Wevers van Geveke Technical Solutions. Ja, want het rioolwater is, ja, heeft warmte en daardoor energie. Ja, heel veel energie. We gooien met z'n allen 15% van alles wat we verbruiken aan warmte via het riool weg. Hoe, hoe warm is dan dat rioolwater? Dat hangt een beetje af van de periode van de dag. Dus morgens is het veel warmer dan overdag wanneer er geen mensen douchen. Maar hou gemiddeld ongeveer 20 graden aan. Nou willen we dus iets met die rioolwarmte. Maar we willen wel af van die viezigheid. Want ja, het blijft gewoon vieze drappen die er doorheen stroomt. Hoe haal je die warmte eruit zonder de viezigheid mee te nemen? We leggen onderin het riool een plaat. Ja, we hebben hier, hier ligt er ook zo een. Een grote metalen plaat onderin het riool. Ja, en over deze plaat stroomt het rioolwater. Dit is een holle plaat en hier tussendoor stroomt eigenlijk gewoon schoon water. Die gaat naar de warmtepomp. En uiteindelijk de rioolwater komt het rioolwater niet in contact met het water wat naar de warmtepomp gaat. En zo wordt de warmte overgedragen... Ja, er zit wel wat, wat techniek achter natuurlijk. Het zou ook wel wat kosten. Uh, ja, hoe, uh, hoe snel verdient zoiets zich terug? Een beetje afhankelijk van de toepassing. Maar denk tussen de 7 en de 10 jaar maximaal voor woningen. En als je het 24 uur per dag kan gebruiken... Ja, wordt je terugverdientijd gewoon veel korter. Nou, kon dus op veel plekken... Kan het gebruikt worden? Gebeurt het ook al? In Nederland helaas niet. Duitsland loopt daarentegen een stuk voor op ons. Er zijn al ruim uh, 26 projecten gerealiseerd. Wat zijn projecten in Duitsland? Op, op wat voor plekken gebeurt dat dan nu al? Ja, denk aan Berlijn, eh, Hamburg, eh, Karlsruhe. Dat zijn wel de grotere plaatsen waar gewoon voor schoolgebouwen, voor woningen... maar ook voor eh, een ministerie van eh, Milieu. Die maken gebruik van deze techniek. In Duitsland dus op tientallen plekken liggen in het riool dit soort systemen. In Nederland nog helemaal nergens. Hoe komt dat dan? Ik denk in de eerste plaats koudwatervrees. Oh, warmwatervrees? <laughs> ja, warmwatervrees. En in de tweede plaats ook gewoon niet de visie willen hebben... om over een termijn van 50 jaar te kunnen denken. Dit is een systeem wat je gewoon voor het minste 60 jaar in het riool legt. Ik kan uh, de verzakkingen aan, et cetera. Maar men denkt nog altijd van ik moet het terugverdienen in twee of drie jaar. Ja, goed, daar zijn dit soort duurzame systemen niet voor geschikt. En komt er nooit ergens een grote rioolbeheerder... een grote gemeente dus bij jullie aankloppen van... Ah, mogen we eens kijken hoe dat in Duitsland gaat en dat willen wij ook? Ja, het blijft bij maar niet bedaden. Kijken, kijken, niet kopen. Juist. Bekende probleem. Als het gaat om het opvangen van deze warmte uit de douche... laat Nederland dus heel veel liggen. En dat geldt voor meer van dit soort innovaties... zegt onafhankelijk waterdeskundige Peter van Rooij. In Duitsland heb je een nummer... Een vrij consistent subsidiebeleid voor alles wat met energie te maken heeft. Of het dan gaat over windenergie, zonne-energie of warmtekracht, et cetera. Daar kun je als ondernemer, kun je daarop anticiperen. Uh, en daar kun je dus ook investeren, want je weet dat je die investering... dat een grote kans is dat je die kunt terugverdienen. En in Nederland hebben wij nu de afgelopen tijd... Nou, dat is echt al een hele tijd, uh, zou je kunnen zeggen... een heel wispelturig rijksbeleid gehad... waarbij het ene jaar deze subsidieregeling geldt... en het andere jaar dat weer. Nou, daar haken mensen helemaal op af. Ik had zelf het beeld dat Nederland een behoorlijk innovatief land is. Dat we ook als het gaat om duurzaamheid, om het omgaan met water... wat riolering ook is, ja, dat we daar best wel in voorop lopen. Daar zijn we handig in. Klopt dat eigenlijk wel? Nou, we proberen het wel, maar we lopen fors achter. Als het gaat om water. Nou, Nederland, waterland. Uh, de wereldwatermarkt die groeit enorm. Als ik een bedrag mag noemen. Uh, er gaat nu. Uh, Zo'n 800 miljard euro per jaar gaat erin om. 800 miljard euro, dat is de wereldwatermarkt. Dat stijgt zo'n 10 per jaar. Want we willen allemaal droge voeten, helder drinkwater, et cetera. dat nou, verhaal, dat kennen we. Uh, en Nederland pikt daar af en toe een graantje van mee. Maar uh, dat staat eigenlijk niet in verhouding tot de kennis die wij hebben. Maar die kennis die moeten we dan wel vermarkten. Ja, dat pionieren wat, ja, wat we eigenlijk in ons hadden... als het gaat om al die projecten met, uh, met rondom water... Dat, dat doen we steeds minder. Dat, dat is heel moeilijk, want daar heb je gewoon wel steun voor nodig. En dat was de laatste aflevering van Riool Journalistiek... gemaakt door Niels de Jager. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Verstrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonverstoorders. Bodemkwaliteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit. Nederland is het meest verontreinigde land van Europa. Maar dat weet bijna niemand. Nee, dat heb ik van u gehoord nu. Volgende week in Caro, Goedemorgen Nederland. Het vieste jongetje van de klas. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail: Goedemorgen Nederland, at Straks, de wereld vergaat helemaal niet op 21 december. Is nu het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Onder het motto je moet alles één keer hebben meegemaakt in je leven... had ik mij laten strikken om op een 1 mei viering te spreken. En dan nog wel in de Zaanstreek, van oudsher een vuurrood bolwerk. Ik bevond me daar te midden van de gestaalde kaders... zowel van GroenLinks, de P van de A, de SP... als een plaatselijke partij die nog linkser was. Bij het maken van de afspraak had ik te maken met zijn lokale superlinkse. Toen ik hem vroeg hoe ik bij de vergaderruimte moest komen... legde hij me dat, na later bleek iets te rooskleurig uit. Het was zeker dik een kwartier doorstappen op hoge hakken. Een aanbod om hem van het station te halen kwam niet over zijn lippen. Linkse zaankanters zijn niet van die softe types. Voordat ik aan het woord kwam, deden de plaatselijke partijleiders hun zegje. Even ging het over de Haagse politiek, waarover niets goeds te melden viel. Weliswaar werd de val van het kabinet toegejuicht... maar wat de zogeheten Kunduz-coalitie had bedacht... zou Nederland in de diepste duisternis storten. Vooral de oudjes en de zwaksten in de samenleving zouden nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Daarna ging het over het buitenland. Met name over Portugal en Griekenland. Niet zozeer over de penibele financiële situatie in die landen... maar over het feit dat ze zo vreselijk hadden geleden onder dictator Salazar en het kolonelsregime. Pardon? Zijn deze regimes niet al zo'n 40 jaar geleden verdreven... En hebben die landen met behulp van heel veel EU-geld... niet alle kans gehad zich een beter bestaan te verwerven? Toen ik dan eindelijk aan het woord kwam... ging een aantal linkse mannen buiten staan roken. Niet geïnteresseerd in de praatjes van zo'n burgerdame. Na afloop zong men de internationale. Nog net niet met gebalde vuist. Daarna bracht een aardige P van de Aar mij naar het station. Links moest eens wat Bourgondischer zijn, verzuchtte hij. Niet nodig, zei ik... Een beetje aardiger zou al heel fijn zijn. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. In dromen warme munten, slugen fantasie. Setz mijn Herz auf dich, für jeden Moment genießen, dauer ewig, licht. bei dir ist gut am Leder, die Glück in Ülos, dir willenlos ergeben, für dich bei der Trost, bin vor Freude. Doodelijkheid. mit dir sein wat een schitterend nummer Herbert Grunemeyer, daar gaat hij. Halt mich. Het is drie minuten voor half elf. We kunnen dit jaar en de komende 7000 jaar toch nog kerst vieren. Want volgens een nieuw gevonden Maya-kalender... vergaat de wereld helemaal niet op 21 december 2012. Dat meldt National Geographic. Goedemorgen, Pankras Dijk, eindredacteur van de Nederlandse versie van dat tijdschrift. Goedemorgen. Waar is die kalender gevonden? In uh, Guatemala, in een uh, oude Maya-stad uh, waarvan we wisten dat die... Bestond. 100 jaar geleden hebben we die gevonden. Eigenlijk was er alleen nooit echt goed onderzoek gedaan. En ja. dat is nu door een National Geographic onderzoeker gedaan. En ja. die stuiten dus op een... Uh... Ja, een bijzondere kalender. Eh, iemand heeft gewoon bedacht, laten we toch eens even nog naar die kalender kijken. Want 21 ja. december nadat nu wel heel erg met rassen schreden. Ja, ik weet niet of er een rechtstreeks verband is. Dat onderzoek naar, die, uh, Maya, naar de Maya's, dat gaat al heel lang. Deze man, minister nou, die is al, al jaren bezig met Maya-onderzoek. Hij is de expert op dit gebied, uh, op de wereld. En eigenlijk bij toeval dat uh, twee jaar geleden uh, een van zijn studenten... tijdens het veldwerk uh, opeens op een soort van ja, constructie stuiten ergens onder een, een dikke plak aarde, vegetatie, dicht begroeid. Ja. Het, is, het is midden in, het, in het, ja, het regenwoud. En dat hebben ze vervolgens uh, later, uh, jaar later uitgegraven. En daar uh, troffen ze een soort van uh, ja, een huisje aan, een atelierachtige ruimte met prachtig beschilderde muren. Ja. Even los van de vraag of die, of die kalender überhaupt klopt, hè? die Maya-kalender. Ja. Uh, laten we er even van uitgaan dat dat wel het geval is. Waarom ja. zou nou deze nieuw ontdekte kalender wel kloppen... en die andere, die dus op 21 december stopt, niet? Nou, je moet uh, kijken, als wij aan een kalender denken... denken wij aan dat wat we op het toilet hebben hangen of, <laughs> ja. of aan de muur. Zoiets is het natuurlijk niet. Het oh. gaat om een ingewikkelde constructie van ja. allemaal omlooptijden... Uh, van diverse uh, planeten, waaronder de aarde, de uh, Jupiter, Mars... Venus. En dat, dat, daar maken ze een soort constellatie van. En zo berekenen ze tijd. En zo keken ze ook vooruit in de toekomst. Mm -hmm. Wat we in deze. Wat, wat, wat, wat we in deze nieuwe ontdekking. wat het bijzonder maakt. Het is een van, de, een van die drie wanden. van die het atelier zijn overgebleven. Eén daarvan staat volgekookt als een soort schoolbord. Ja. Van de wiskundeleraar. met allemaal berekeningen, getallen, cijfers. Wat, wat we eigenlijk zien hier. is dat die uh, man die dat dan heeft uh, geschilderd. dat hij zich opeens realiseert. hé. Hey, onze tijd liep tot daar, onze tijdrekening, maar eigenlijk kunnen we dan weer opnieuw beginnen en dan gaat het weer verder. Ja. Dus het is een soort, uh, je ziet dat er een denkproces uh, achter ligt dat iemand zich opeens realiseert, hè, als je de vergelijkt met, met onze huidige kalender, uh, onze verjaardagskalender. Mm -hmm. Kijk, als het 31 december is, ja, daarnaast de kalender op, dan is de tijd voorbij. Maar ja. dan realiseert ze, hey, hé, maar wat gebeurt er nou als we het blaadje omdraaien? Dan is het 1 januari en dan gaan wij gewoon weer verder. Ja, ja. en zo kregen we uh, toch nog 7000 jaar erbij. Ja, nou minstens. Deze man heeft dit al vooruit gerekend. Uh, ja. 7000 jaar verder. Maar dat wil niet zeggen dat we nu in onze agenda moeten noteren dat we over nee. 7000 jaar alsnog... Uh, uh, vergaan. Okay. Want zo is het ook weer overigens nee. is dat hele verhaal dat de ja. wereld zou vergaan. Daar komt niet echt van de Maya zelf vandaan. Oké, okay, maar, daar... maar daar moeten we het dan een andere keer over hebben, vrees ik. Want uh, we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Oké. Okay. In ieder geval bedankt. Pankras Dijk, eindredacteur van de Nederlandse versie van de National Geographic. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws, Prem Radakishoen. Prem, goeiemorgen. Waar ben jij? Goedemorgen, Kader Johan, ik ben in Elpendam. want de ster uit het noorden... die heel politiek Nederland bezighoudt. De vrouw die als een komeet omhoog geschoten is... en waarschijnlijk hard op weg is om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Mona Keizer, die is in mijn bus. Uh, uh, en ik kan u zeggen, luisteraar, een peiling van Primera Recursion heeft uitgewezen... dat 54% van de CDA-leden van plan is om haar te stemmen... en dat ze nog 16% kan winnen. Dus waarschijnlijk is het niet geheel uitgesloten dat als ze zo verder doorgaat... Dat ze dan in de eerste ronde al de winnaar wordt. En dat is vrijdag 18 mei. Mevrouw Keeser, we gaan, uh, uh, zullen we gaan praten of gaan we eerst uh, naar het nieuws? Ja, we gaan eerst naar het nieuws met de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, <laughs> het NOS-journaal. De ChristenUnie twijfelt aan de standvastigheid van VVD en CDA. De partij werkt nu samen met die partijen in het Vijf Maar ChristenUnie-leider Slop sluit niet uit dat VVD en CDA zijn partij na de verkiezingen niet meer nodig heeft. Nu zijn we in gesprek, maar ik weet, als ze ons niet meer nodig hebben, laten ze ons vallen, zegt Slop in een interview met het Algemeen Dagblad.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 REM-TIME REM RADAKESHUN Rem, Zes CDA'ers willen de kaart trekken. Zes bevlogen christen-democraten willen hun partij tot nieuwe hoogte brengen. Drie vrouwen, drie mannen. Dinsdag maakt u kennis met meester dokter Madeleine Melisande van Torenburg. Gisteren meester, meester Marcel Wintels. En vandaag meester Maria Cornelia Gesina Keizer, Geboren op 9 oktober 1968 in het Noord-Hollandse Volendam.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 Zo kunnen wij een beetje indruk krijgen hoe de voorkeuren in de partij liggen. Dus bent u lid van het CDA en heeft u vragen aan Mona Keizer of op- en aanmerkingen? Bel dan 0800-1121. Iedereen mag mailen naar primtimeapenstartntr.nl en twitteren naar Hekje Primtime Radio 1. Live vanuit Ilpendam. Weer gratis zendtijd voor het CDA. Welkom bij Primtime. Mevrouw Keijzer, waarom wilt u en het waarom wilt u leider worden van het CDA? Ja, ik hoorde u net zeggen een uh, hondenbaan, maar volgens mij is dat uh, niet zo. Het is in deze tijd uh, een van de mooiste banen die je kunt hebben... naast het zijn van uh, wethouder in de gemeente Purmerend. En dat is zo omdat er uh, grote uitdagingen op Nederland afkomen... en volgens mij het CDA het antwoord heeft om die aan te pakken. Ja, maar waarom u? Waarom bent u de meest geschikte persoon om deze toko te leiden? Omdat ik uh, duidelijk kan vertellen waar het CDA voor staat. Wat de oplossingen zijn uh, voor de toekomst. En ik uh, kom uit de gemeentelijke praktijk. Uh, ik weet wat uh, Haagse regelgeving uh, oplevert uh, voor mensen in buurten en in wijken. Maar waarom bent u, beter dan... Uh, uh, mevrouw, mevrouw Keeser, waarom bent u meen, de leider van mij als CDA? Uh, wat ik net uh, gezegd uh, heb... Uh, omdat ja, maar u... iedereen kan het vertellen, mevrouw Keizer. Waarom bent u de vrouw die ik wil volgen als u me zegt... jongens, we gaan de hypotheekrente -aftrek aanpakken? Waarom bent u de vrouw die ik ga volgen als u zegt... we gaan het hele onderwijs hervormen? Waarom u? Omdat ik weet wat er uh, op dit moment uh, misgaat uh, in, in het onderwijs. Ik weet wat er misgaat in de zorg. Ik zit daar dag en dagelijks uh, bij. En ik kan uh, vertellen waar het naartoe uh, moet. Maar wat leiderschap is toch keuzes maken? Zeker weten. Oké, okay, en... waarom gaat u betere keuzes maken dan die andere vijf? Omdat ik bereid ben om de moeilijke gesprekken te voeren. Dat doe ik ook in, in Purmerend. Als het gaat, dan moet ook bezuinigd worden. En ik heb dat op zo'n manier gedaan, namelijk in gesprek met instellingen en belangenorganisaties. En dat ga ik ook in het Haagse ja, doen. Ja, maar hier gaat u, zijn er honderd mensen die woedend zijn dat er bezuinigd wordt. Gaat u naar ze toe? Dan praat u. Wat heeft u in u wat anderen niet hebben? Waarom? ik u als mijn leder van de partij moet zien? Omdat ik niet bang ben om uit te leggen waarom het moet gebeuren. En dat, uh, dat weten mensen ook van mij, daar spreken mensen mij op aan... ...en ik ga daar dan ook gewoon voor zitten, ik neem daar de tijd voor. Maar bent u ook in staat als honderd mensen zeggen we moeten naar links... ...dat u zegt nee, we moeten naar rechts? Ja, dat doe ik. U u dus u bent dwars genoeg? Ik ben uh, dwars genoeg. En u, u bent, u bent, u, u, u, u, uw keuzeoordeel is op de juiste normen en waarden gebaseerd? Dat vind ik wel. Waarom zegt u dat dan niet? Omdat ik daar u voor heb vanmorgen. Nee, maar mevrouw Keizer, ik stel diezelfde vraag aan iedereen. En niemand zegt prim, omdat ik een vuur in mijn maag heb voor dit land... en omdat de CDA toch vanuit hun optiek het beste... U bent zo politiek correct. Is dat zo? Ja, dat denk ik ook van, ik zet wel weg. Dat verhaaltje ken ik wel. Dat verhaaltje kent u wel. Ja, kijk... Ik ik kan het niet anders en en en mooier uh, maken dan dat het is. Ik maak me zorgen over uh, wat er op Nederland uh, afkomt. Als ik kijk naar wat er gebeurt in de zorg... dan moeten we keuzes maken ja. met elkaar. Ja. We geven ontzettend veel geld uit aan zorg. Te veel? Eigenlijk nou, gewoon te veel. Laat ja. me gewoon zeggen zoals het is. Zo, uh, Jan Kees de Jager heeft op een gegeven moment gezegd... jongens, als we niet gaan kiezen... dan eet op een gegeven moment de zorg de begroting ja. op. En waarom is dat erg? Omdat we ook over wegen willen rijden... Uh, die uh, goed toegankelijk zijn. Omdat we ook goed onderwijs willen voor onze kinderen. En in de zorg moeten ook keuzes gemaakt worden. Ja, maar dan is mijn vraag aan u terwijl ik tegen Bart zeg dat ik een andere microfoon neem omdat ik weer een... Emmer hoor, uh, ja, ik ben er. Okay. Uh, mijn vraag aan u is, kijk, als u dat allemaal weet... Hè, dan zou je keuzes moeten maken. Waarom zeggen we niet mensen... we kunnen niet alles medisch vergoeden. Zo zit het niet in elkaar. Dat is precies wat er in het rapport van het Strategisch Beraad waar. staat... waar ik aan meegeschreven heb. En met name ook op dat uh, onderdeel. Daar staat in dat we het moeten hebben. Jongens, we kunnen bijna alles medisch gesproken... maar moeten we ook alles willen. En trouwens niet alleen om kosten... Ja. Maar zeker ook omdat het ook gaat over kwaliteit van leven. Ja, dus u bent ook voor euthanasie? Um, ik, ik, ik ben voor de wetgeving die daar in dit land ja. over is aangenomen. Maar ja. ik vind dat we daar wel voorzichtig in moeten blijven. Maar u bent niet zo'n dombo die, gelooft, die niet gelooft in de evolutietheorie maar een soort creationisme? Uh, <laughs> dat is wel een heel erg ingewikkeld onderwerp. Voor maar gelooft even, u in, in Darwin's de... theorie dat de mens ontstaan is uit de aap? Jeetje, uh, goh als ik toch had geweten dat we het hierover zouden ja, gaan ja, hebben. U, u, u, u kwam er mee. Volgens mij kwam u er mee. Nee, zeg maar naar aanleiding van uw antwoord. Want ik weet nooit wat ik ga vragen. Maar ik denk nou, dan met kijken, want dat is een discussie die soms wel spreekt. Want wat ik vroeg over euthanasie. En ja. u lijkt me iemand die vrij nuchter daarover ja. is. En nu is de vraag, oké, okay, gelooft u in uh, de, de, de, de, de evolutie... dat de mens uh, hey, uh, geëvolueerd is uit de oeraap en zo naar mens? Of gelooft u dat God meteen Babs de mens op aarde heeft neergeplant? Ik denk dat het zomaar is een combinatie tussen die twee zal zijn. Weet u weet het, dit stelt me dit Typisch zal CDA, hè. Ja. Maar dat is ook CDA, hè. Wij verbinden uitersten met elkaar. Wij zeggen niet dat Europa het antwoord is voor alles. Want wij weten ook dat uh, da, waar het gebeurt... is waar mensen gewoon in buurten en wijken de schouders ergens onder uh, zetten. Wij zeggen niet het is links of het is rechts. Of de overheid regelt het of de markt regelt Wij proberen daar in verbinding te brengen Marianne elkaar. Bakker bij ik wil niet vervelend zijn, ze kletsen zich hier verdomd goed ertussenuit, hè? Ja, nee. ja maar u ik doet... meen het ook ja, nog nee. ja, uw, uw ogen, luisteraars, het is jammer dat u op de webcam de ogen drukt. ik geloof u ook. Het vervelende is, ik zag uw oog, ik zag uw blik, ik zag u even nadenken, en ik zag u het antwoord formuleren. en ik denk, ja, ze liegt niet, maar ze gaat goed weg van het conflict. Ja, nou, dat vind en, ik, wel politiek en, en, en, ik vind dat ook nodig, want we moeten het met elkaar samen doen in Nederland, en conflicten, dat ruzie lost nooit wat op. Als u niet zou meedoen, uh, op wie zou u stemmen van de andere vijf? Daar ben ik nog over aan het nadenken, maar uh, één ding staat wel vast. Nee, u bent leider, u moet een leider geeft nee, antwoorden. Nee, dat, uh, maar een leider bepaalt ook wanneer uh, uh, het antwoord gegeven wordt. En ik ga dat antwoord niet geven, maar ik wil wel één ding zeggen. Mocht ik het onverhoopt niet worden, dan ga ik keihard campagne voeren... voor degene die het wel wordt ja. en voor het CDA. Omdat ik vind dat het CDA de oplossingen heeft voor Nederland. Mevrouw Keeser, ik vind het zo geweldig. Rutte Pietom was bij mij in de bus. En ze zei toen een antwoord en ik stond er niet best in. Maar ik zei, je hebt goede regionale kandidaten En toen noemde ik uit Limburg, want ik vind Martijn veel uh, van, van de provincie Limburg een goede CDA. En toen zei ze, ja, we hebben ook goede kandidaten in Noord-Holland. Had ze toen u al op het oog? Dat weet ik niet. Heeft, ze, heeft Peter tegen u, zeg je, kandidaat? Um, nee, ik vind ook dat dat uh, niet kan als uh, Nee, maar, als bedoel, de, nee, maar u, u, u zit in dat strategisch beraad. Met Petom is er een frisse wind in die partij gekomen. Ik bedoel, uh, die partij was op sterven na dood. Ze is voorzitter geworden, ze heeft die gesprekken gevoerd. Je voelt een nieuw elan in het CDA. Dat is wel op het konto van Petom te schrijven. Ja, ik ben uh, heel erg blij met onze voorzitter. Ja, en ik, heb daar ik heb groot vertrouwen in haar, ja, absoluut. En dat reflecteert u toch wel met als u, wat Ik bedoel, de stap om leider uh, te gaan worden van het CDA... Met wie heeft u dat gereflecteerd? Met, met, ja, met heel veel mensen. Uh, maar met name ook natuurlijk thuis. Ja. Daar, daar, daar, daar begint het natuurlijk bij. Ik heb hier Van Baartman. Dat is iemand die altijd die, die, die is vrij scherp en soms ook heel vervelend. Wat een mooie, elegante en prettige uitstraling heeft Keizer. Zo'n eerlijk en oprecht gezicht heeft het CDA nog niet eerder voorgebracht. Geen tegenstander kan tegen haar zijn. Kijk, die kan ik in mijn zak steken. Maar, maar kijk, gebruikte u uw, uw, uw vrouw... Kijk, ik, ik, ik wou eigenlijk niets vragen over uw vrouw zijn, echt waar. Maar u zit tegenover me en iets, iets van me op. U bent ontzettend charmant. En volgens mij bent u zich ontzettend bewust van uw charme. Ja, de, de, de vragen uh, over, over het vrouwen zijn... Nee, nee, nee, uw uh, charme. Kijk, ik ben ook charmant en ik laatst bleek ook dat ik fleert. Ja, nee, goed. Dat, en toen zegt ook met mannen... Met, dus ik, ik, weet, ik weet ook wat mijn charme is en ik gebruik het soms. Dan ga ik mijn stem net iets anders zetten of dan kijk je in de ogen. Dus ik ben wel erg bewust van wat ik kan doen met mijn non verbale communicatie. Volgens mij bent u zich daar ook zeer bewust van. Ja, ik, ik ben gewoon wie ik ben. En uh, ik, ik weet één ding, zeker als je jezelf anders voordoet dan dat je bent. A, prikken mensen daar feilloos do doorheen. En B, ja, twee, ik was aan het tellen geloof ik. Twee, dat hou je niet vol. Luister, als het is heel erg, u moet helpen. Het 0800 1121 voor CDA-leden en mede naar Primetime, Apelstart NTRL en twitteren daar hekje Primetime Radio in. Want luister, als ik word hier echt, ja, ik wil bijna zeggen totaal verleed. Ik ga straks nog hekerig eindigen. Helemaal voor mevrouw Keizer, dus help. Hoe ging het debat gisteravond? Mona Keeser, uh, leider van het CDA-gast in mijn programma. Hoe ging het gisteravond? Nou, volgens mij uh, ging dat wel goed. Het was, uh, de, het was mijn uh, debuut uh, bij Pauw en uh, Witteman. Ja. Uh, dus dat vond ik best wel een beetje spannend. Ja. Maar ik vond het ontzettend leuk om te doen. En uh, volgens mij zijn we met z'n zesde er weer in geslaagd. Om te laten zien dat uh, de kwaliteit is bij het CDA en dat er wat kiezen is. U werd wel lekker aangevallen door en Bleeker, en Spies. Uh, uh, uh, uh, uh, ik in Rotterdam en in Groningen. In Rotterdam waren ze nog lief voor u, Groningen begon het al. Maar gisteravond uh, frontale aanval op u hoor. Nou, ik vond dat wel meevallen. Uh... Jok niet, ik heb gekeken, mevrouw Ja, KS. nou ja, ik, u vraagt het aan mij. Ik vond het wel meevallen. Oké. Okay. Ik vond het wel meevallen. En aan de andere kant geeft dat ook weer moed, want blijkbaar doe je ertoe. U was 30 jaar en toen werd u al wethouder in Waterland. Ja, geloof het wel. 29, geloof ik. Ja, 29 ja. werd u wethouder in Waterland. En, en dat is vrij jong. Ja, ja, ja, dat, dat denk ik wel, ja. En wat, wat trok u dan? Waarom werd u het? Ja, ja... Ja, mensen die denken altijd dat ik ontzettend bezig ben uh, met, uh, uh, met, met de volgende stap. Maar ja, ik rolde daarin. Ik, uh, werd, uh, ik, ik verhuisde naar de gemeente Waterland. Hm. Ik was lid van het CDA. Want u bent geboren in Volendam? Ja. En, oh ja, wacht even, sorry, even onderbreken tussenvraag... Een derde van Volendam heeft PVV gestemd ja. bij de verkiezing. Dus dat wil zeggen, als u leider wordt, stemt heel Volendam CDA. Dus dat is alle reden, want u trekt gewoon heel Volendam weer terug. Nou, daar reken ik wel een beetje op, eigenlijk. <laughs> ja. Maar aan de andere kant is het ook zo, hè? bij de laatste statenverkiezingen... heeft ja Bond meegedaan, uh, mm. lijsttrekker nu gedeputeerde in uh, Noord-Holland. En dat heeft ook al heel veel stemmen opgeleverd. Klopt, maar toen was de opkomst ook lager in, in, in Volendam. Uh, oh, dat de weet ik niet ja. precies. Ja, de opkomst was lager... Maar PVV heeft, want ik heb toen een uitstelling erover gemaakt. Uh, maar u was mee. Dus u rolt erin. U, bent, u, bent, u studeert bij Amsterdam en uh, uh, ineens op uw 29e wethouder. Hoe, ja. hoe kwam het? Nou, ik, ik, wat ik net vertelde, ik verhuisde. Ik was lid van het CDA. Er werd aan me gevraagd van, uh, goh Mona, uh, wil je raadslid uh, worden? Ik zeg, nou, dat, uh, dat lijkt me wel leuk. Uh, toen stopte de fractievoorzitter ermee. Uh, nou, Mona, wil je fractievoorzitter worden? Ik zeg, nou, dat vind ik wel goed. Uh, en vervolgens uh, kwam de vraag van nou, wie wordt de wethouder? En uh, ja. Ik dus ik vind het wel goed. Nou, ik denk, uh, nou dat kan ik wel. En toen ben ik erin gesprongen. En um, het, u bent het u, een korte tijd heeft u niet ge gedaan. Toen bent u advocaat geworden. Ja. Uh, uh, dat is een bewuste keuze, trouwens, geweest. Hè? Vertel. Dat is een bewuste keuze. Ik heb natuurlijk altijd tot die tijd altijd bij de overheid gezeten. En de advocatuur is bedrijfsleven. Ja. Dan leer je. Dat, want kijk, bij de overheid heb je altijd werk, hè? Ja. Maar in de advocatuur leer je, dat, het maar, uh, dat, dat, je er, dat als je met een zaak bezig bent... en die is afgelopen, moet er een nieuwe zaak liggen. Dus daar leer je om uh, klanten te werven, om na te denken over uh, de omzet. Ja. Dus dat heb ik bewust gedaan. Dat was ook een hele goede leerschool. En u hebt veel bestuursrecht gedaan en veel opgenomen voor mensen... wiens uitkering gingen. U hebt geprocedeerd tegen overheden ja. omdat ze mensen kort op hun uitkering... Ja. Ook, heb ik ook gedaan. Ik heb met name bestuursrecht uh, gedaan. Ja. Uh, wij deden, ik zat bij een kantoor dat ook de zogenaamde ja, ProDeo-zaken, toevoegingszaken doet. Dat is gefinancierde rechtshulp. Ja. Dat betaalde de staat de advocaat. Ja, hè? als mensen het zelf niet kunnen. Ja. Ik, ik, vond dat, ik vind dat ook goed. Ik vind dat elke advocaat dat uh, moet doen. Ja. Dus dat heb ik uh, ook uh, gedaan. Uh, en wat ik ook gedaan heb, en daar leer je ook een hoop van, Dat is uh, omgangsregelingen bij kinderen uh, bij echtscheidingen. Ja. En dat vond u moeilijk. Ik weet, toen ik advocaat was, heb ik dat soort dingen snel weggegooid. Want ik snap niet dat mensen lief en leed delen. Het meest intieme wat je aan elkaar kunt geven: seks, kinderen krijgen. En uh, acht jaar later kom je en scheld je elkaar voor visa. Ik zei tegen mensen: sorry hoor. Ik, ik, ik, ik, zodra ik kon, heb ik het laten vallen: echtscheiding en, en Want dat mensen elkaar de kop inslaan om kinderen. Ik kan er niet tegen, mevrouw Keizer. Ja, het is, ook altijd, het is altijd verdrietig. Er, er ja. zijn nooit winnaars in dat soort zaken: nooit. Oké, okay. ik kreeg hier een aantal vragen. Het CDA zegt grote handen te hebben, zegt Harry. Maar alleen ouders hebben nog u. Het CDA lijkt overbodig. Dat zegt Harry. Uh, nou, uh, mijn campagneteam bestaat uh, bijna volledig uit CDJ-aars. Uh, er, is ook, uh, er is een grote CDA-afdeling bij het CDA. In Amsterdam uh, is net uh, recent weer een nieuwe afdeling voor Noord-Holland uh, opgezet. En volgens mij is dat uh, niet waar. Als ik praat met jonge mensen, dan de zaken die het CDA belangrijk vindt, vinden zij ook belangrijk. Ja. Dat vind ik ook. Dus u, u, u gaat komen. Zit u trouwens, ik, ik vroeg me iets heel aan, want een heleboel mensen mailen en, en tweeten. Maar ik, ik, ik, zit, iets. zit u in een rollercoaster sinds vorige week maandag? Ja, weet beetje wel. Ja, het is, uh, ik was wel gewaarschuwd voor uh, wat er uh, op me af zou komen. Ja. Maar dit had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Hoe laat was u gisteravond thuis? Uh, Eén uur? Nee, dat was volgens mij wel tien voor half twee zo. Tien voor half twee. En dan stroomde, de adrenaline nog door je lijf. Dus u kunt niet meteen slapen. U moet even... ja, een uur of twee lag ik in bed. Ja. En dan uh, komt vanochtend de idioot van de Prem langs. Dan moet je daar weer voorbereiden nee, op nee, evolutievragen. Nee, nee, mijn dag start altijd met het wakker maken van mijn jongste twee kinderen. Want die moeten naar school. En hoe laat was u dan al uit bed? Uh, kwart voor acht. Oh, oh, en hoe gaat u dan? Wie, wie, wie, wie, wie, hoe zit, want woensdag is het laatste debat in Breda. Ja. Gaat u zich daar speciaal op voorbereiden? Ik bereid me altijd voor op debatten. Ja, hoe ja. dan? Uh, door uh, nog even goed uh, te kijken waar gaat het over vanavond. Welke boodschap wil ik vanavond over de bune brengen. En, uh, nou, en dan ga ik ervoor. Oké, okay, ik krijg hier van Marjolein van Cijferden. Wat ik nu mis, en ook gisteren bij Pauw Witteman, is het volgende. Niemand van de huidige kandidaten heeft het over op de Bijbel geïnspireerde uitgangspunt van het CDA. Wat betekent christen zijn? Wat betekent de C van het CDA? Ik mis de oude AR, ik mis de Aantjes, ik mis de Boersma. Ja, Nou, ik heb gisteren, uh, toen ik uh, mijn één minuut uh, startte, ik, ben ik begonnen met te zeggen... dat waren de eerste woorden die ik uitsprak... dat er nog steeds heel veel mensen zijn die geïnspireerd door geloof... een bijdrage leveren aan de samenleving. Ja. En uh, binnen het CDA heb je daar ook heel veel mensen uh, bij... Van, maar je hebt ook heel veel mensen... waarbij dat geen enkele rol speelt. En ik kom op die vraag, maar ik vind het wel belangrijk... om de brug te slaan naar die groep mensen. Want u bent katholiek. Ik ben zelf katholiek. Maar ja. er, er zijn heel veel mensen... We zijn ontzettend geseculariseerd in Nederland. Maar we moeten dus de brug slaan met die mensen. Want... Dat wat wij vinden vanuit ons gedachtegoed, ja. namelijk uh, ieder mens is van waarde, ja. dat is christelijk geïnspireerd, ja. dat uh, zit ook in onze grondslag, ja. dat vinden ook de meeste mensen. En ja. de, de, de uitdaging zit er me dus in om de verbinding aan te brengen tussen die twee. Ja, gaat u nog vangen naar de kerk? Af en toe. Europa, um, hoe, hoe staat u tegenover of tegen de Europese Unie? Ik ben voor de Europese Unie. En vindt u dat de Europese Unie nu goed functioneert? Nee, dat vind ik niet. Wat zou volgens u moeten veranderen? Uh, ik vind dat, er, uh, uh, dat het democratischer moet. Dat uh, uh, een aantal uh, ministers niet uh, allerlei zaken uh, mo moeten bepalen. Dus er moeten meer bevoegdheden ook naar het Europees parlement. Uh, nou, dat zeg ik is niet goed. Want wat ik ook vind, is dat ze zich niet overal mee moeten bemoeien. Uh, de laatste uh, ja, Oprisping zou ik bijna willen zeggen. Dat zijn uh, de regels uh, voor de kappers. Ja. Uh, nou, Ik heb een vriendin die uh, kapster is. Ja. En ik had het daar met haar, met haar over. En ze zegt, waar bemoeien ze zich Weet mee? Weet u wat het grappig is? U, u, u verwoordt echt precies. Ik ben hartstikke voor Europa. Hebt u toen in de tijd voor of tegen die grondwet gestemd? Aha, geweten. Ja. Nee, ja, ik zit even na te denken. Dat is alweer een tijd geleden. Um... Ik denk dat ik uiteindelijk uh, voorgestemd heb. Omdat ik, ja, ik, ik ben een euro. Ja, ik ik, ik heb uiteindelijk tegengestemd Precies om de reden. Ik vind dat Europa, het Europees parlement, zich met de verkeerde onderwerpen bemoeit. En waar ze mee moeten bemoeien, het niet doen. Dus ja. die democratische controle op wat ze doen in de commissie en de raad. die gebeurt te weinig. De nationale parlementen kunnen steeds alleen achteraf besluiten. door die machine die zo draait. Waardoor mensen het gevoel krijgen. je hebt er geen grip op en een minister kan niet alles in de ja. gaten houden. Ja, wat ik ook weer een tijdje geleden, dat vond ik ook geen goede zaak. En ik zal uitleggen waarom, want anders klinkt het zo gek. Er is in het Europese parlement uitgebreid gediscussieerd over het Polenmeldpunt. Ja. En ik vond het verschrikkelijk, ik dat polenmeldpunt. Echt vreselijk. Maar ik had echt zoiets van... moeten jullie je daar nou mee bemoeien? Gaan jullie nou eens nadenken... wat uh, alle regels de, die we met elkaar uh, bedacht hebben... en ook onderschreven hebben... wat die betekenen voor uh, onze bouwvakkers in Nederland? Ja. Want dat is een, een, een probleem. Ja. Daar moeten we gewoon over nadenken wat dat betekent. En uh, ik, ik vond het, nogmaals, dat Polen-meldpunt. Ik vond het voorbij uh, wat, wat wij normaal vinden met elkaar. Maar in in het Europees parlement zouden ze zich druk moeten maken over andere onderwerpen. Dat heb ik zo ook gezegd toen over de, die Hongaarse uh, mededingers. Die op komen en die ons op de vingers wil tikken. Hij zit lekker met de halve fascist Orban daar. En uh, uh, daar praat hij niet over. Dus ik vind ze werken anders vinger naar anderen. Is het moeilijk voor u als wethouder als u dit wil zeggen om een podium te vinden om dit te zeggen? Als u, als, ik bedoel, u, u belt dan niet naar Prim. Hey prim, uh, kom even langs, want ik wil iets zeggen... over, dat, uh, over wat er gebeurt in het Europees Parlement. Nee, dat had u waarschijnlijk gezegd wie is u... Nee hoor, ik niet. De rest van Radio 1 wel. Ik niet. Al mijn collega's worden nu boos, maar goed, dat geeft niet. Um, ik, ik, ik, ik zit me nog af te vragen. Mevrouw uh, Fotobas stelt de vraag. U hebt WMO in uw portefeuille, dat is wetmaatschappelijke ondersteuning. Een mooie regeling, maar wordt meestal onderbenut. Daar komen ook schrijdende gevallen. Hoe denkt u over de naaste liefde die in deze neoliberale utopie van de WMO is gestopt? Hoe denk ik over de naaste kijk, liefde? Ja, kijk, die WMO, we hebben de naaste liefde gestopt ja? in een wet. De WMO. Ja. Oh, ja. Weet je, en dat is veel meer vanuit onderneming gedacht, terwijl dat juist moet zijn vanuit ondersteuning. Oké, okay, op die manier. Ja, de WMO dat is een, uh, dat is een uh, wet hè, waarop gemeentelijk niveau mensen uh, uh, voorzieningen aan kunnen vragen... bij de gemeente om mee te doen in de samenleving. En dat is een wet die ervan uitgaat dat je compenseert wat mensen zelf niet kunnen. Wat is het geworden in de praktijk? Een wet waarvan mensen zeggen, ik heb recht op. Ja. Terwijl uh, wat, wat er moet gebeuren is het gesprek aangaan. Wat kunt u zelf? En niet omdat ik dat, uh, vind dat we dat moeten doen om het van je af te schuiven. Nee, omdat kwaliteit... Van leven, dat gebeurt tussen mensen. Ja. Daar moet het gebeuren. Als je ergens naartoe moet en je kunt dat regelen met je buren, ja. dat is altijd, uh, dat heeft de voorkeur. Maar boven maar Kijzer, boven een hart op hart iets. Maar waarom? Het is uw CDA onder Balkende die toen heeft gezegd dat s morgens kinderopvang moet worden betaald, en toen moesten we grootouders ineens gaan betalen voor iets wat ze al deden. Ja, nou dat, dat is zo stomme regeling. nou dat is ook een regeling uh, waar, waar ik het niet mee eens uh, ben uh, dat uh, de opa's en oma's dat is iets wat dat, dat doe je of dat doe je niet. En dat heeft op zich niets te maken of je daarvoor uh, financieel gecompenseerd wordt. Ja. Dus dat, dat is ook een regeling waar, waar ik ook vraagtekens bij zet. Uh, mevrouw Keeser, uh, ik, ik, ik, ik, ik zou... Kijk, mijn steun aan uw kandidatuur zou averechts rechts werken. Want ik weet dat de heleboel mensen in het CDA me haten. En ik heb me ooit uitgesproken van Nebhat al Albayrak. En die kreeg zo weinig stemmen. Dus, dus eigenlijk zou ik... Eigenlijk niets zou, meer zeggen nu. Nee, de stem hangt bleken, zou ik zeggen. Dat weet ik zeker dat ik het nu... Maar ik ben ontzettend blij u ontmoet te hebben. Uh, heel veel... En u heeft een hele grote indruk op gemaakt maakt op televisie, uh, zag ik u al, maar in het echt bent u nog veel aansprekender. Luisteraars, net zoals politici kiezers nodig hebben om te bestaan, hebben wij radiomakers u de luisteraars nodig, want zonder u zijn wij niets. Waar zouden we zijn zonder u? Tum Bindjamu Namens Rien Aads, Fati Babaya, Mario Suilen, Marianne Bakker, Nick Harbers, Hans Twin, Momo Saru, Nick Harbers, uh, Fatih Habasi, Wim De Feiter, Kees De Hoop, Martin Hulshoff en Goed Ook Bad Datselaar. Dank, dank, dank voor het luisteren en voor het betalen van belasting waarmee in ons mooie land heel, heel veel wordt gefinancierd. Zometeen de warme aangename stem van Dora Alt Megens. naar de gids.fm. Geniet u van het weekeinde. En luister als het is echt heel maar als u Maria Cornelia Christina Keizer ontmoet, zult u waarschijnlijk ook denken waarom was zij nog niet eerder in de nationale politiek. Geniet van het weekende tot maandag, Namaste. dag. Tja, ook maar keer